Het is twee uur. Patrick Holtkamp met het NOS journaal. De levenseindekliniek werkt zorgvuldig en volgens de wet. Dat zei voorzitter Swildens van de regionale toetsingscommissies in nieuwsuur. De commissies hebben eerst de 26 euthanasiezaken bij de kliniek onderzocht. De levenseindekliniek begon een jaar geleden. Sindsdien stierven 104 mensen met hulp van een arts en een verpleegkundige van de kliniek.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 Ja, en we hebben weer een mooie wereldreis voor de boeg. We gaan naar allemaal exotische landen. We beginnen in uh, Curaçao, of op Curaçao moet ik eigenlijk uh, zeggen. Daar zit Egon Sibrandi van Dolfijn FM. Uh, daarna gaan we naar Indonesië, naar Marcella Bos. We gaan naar Bangladesh. Daar zit de altijd vrolijke Karel Kuiperi. Heeft altijd mooie verhalen paraat. En we gaan naar Australië, naar Sven Gebors. We gaan het hebben over bedrijven. Waar is een bepaald land trots op? Op welk bedrijf? Uh, hebben ze ook grote bedrijven die internationaal bekend zijn? En we gaan het hebben over borsten. Dit naar aanleiding van de boezem van Anna Hathaway. Uh, want ze had nogal een puntige BH aan op de Oscar-uitreiking. En daar was nogal veel om te doen. Uh, dus hoe wordt er in het buitenland gekeken... naar borsten? Je kan meedoen naar het programma... Uh, dewereld.bnn.nl. De dat is ons e-mailadres. Dus ben jij in het buitenland? Zit je daar? Voor stage of voor werk. En denk je van, nou, ik heb wel wat mooie verhalen. Die zou ik wel eens op radio 1 willen vertellen. Uh, mail dan naar de wereld.bnn.nl. En ook als je ideeën hebt voor thema's. Uh, heb je een bepaald onderwerp. die je in het buitenland uitgezocht wil hebben. Uh, mail dan ook naar dat e-mailadres. Even een kort rondje langs de velden. We beginnen bij Egon Sibrandi op Curaçao. Goedenavond, Egon. Hey, goedenavond. Je zou nu ook in Curaçao mogen zeggen. Ja, omdat het een apart landje is, natuurlijk. Ja, heel goed. <laughs> ja, ja. ja, scherp. Je bent scherp vanavond, dat hoor ik. Wat ga je doen? Ja, ik ga zo meteen uit. Ik, dat, ik, ik ben onderweg om uh, naar een heel klein feestje te gaan. Van, uh, van een, een kroeg naar een klein barretje. En, uh, maar dat wordt wel heel gezellig. Er zijn uh, twee, twee zangeressen op Curaçao. Die hebben ooit in Nederland meegedaan aan uh, And the Winner Is. Oké, okay. geloof ik. En uh, ja, dat zijn een beetje onze uh, nationale trotsen. En het is een klein kroegje, klein feestje, dat klinkt uh, als iets wat uit de hand kan lopen. Ja, dat, dat hoop Dat zijn altijd ik van die wel, feestjes ja. die, dan, uh, die dan echt <laughs> eigenlijk het leukst zijn. Precies, dat hoop ik eigenlijk. Maar ja, dat, dat mag je natuurlijk van tevoren dan niet uitspreken, nee, want nee. Dan, dan, dan werkt het dus al niet meer. Nee, maar als het zo met weinig pretenties is, dan wordt het heel leuk, maar dat mag je inderdaad niet uitspreken, want dan heeft het gelijk weer wel pretenties. Ja, precies. Hey, ik dus spreek je zo... Ik jezelf, week zal ik je vertellen. Ja, ik ben erg benieuwd. Uh, eerst gaan we het over wat uh, serieuzere zaken hebben, namelijk over bedrijven. Uh, en over borsten. vind ik ook altijd een heel serieus onderwerp. Ja, ik ook. Spreek je zo. Jo. Marcella Bos in Indonesië. Goeiemorgen, denk ik? Goedem ja, goedemorgen, Ja. Je hey, hebt nogal wat nadelen ervaren van het leven in, uh, in het buitenland de afgelopen week. Wat was dat? Ja, dat klopt. Ik uh, had twee pittige weken. Een vriend van mij is uh, onlangs overleden. En dan is Zitje. het altijd weer even en uh, vervelend dat je in het buitenland zit. Ja, ja. En uh, niet bij familie en vrienden en vooral niet bij mijn vriend die ook nog steeds in Nederland woont. En dat is dan uh, naast de zon, zee, strand een beetje de keerzijde van in het buitenland wonen. Twijfel je op zo'n moment dan? Ja, enorm. Is het dan uh, wel de moeite waard om in het buitenland te wonen, te ontwikkelen... Versus ja, de mensen in Nederland die uh, je ja, natuurlijk steeds minder ziet. De ja. contact vervaagt een beetje. Dus, uh, ja. Heb je dat van tevoren ingeschat? Dat het zo moeilijk zou zijn? Uh, nou ja, je, je gaat eigenlijk uit van een positieve scenario. Je gaat gewoon vanuit, er gaat niks gebeuren. Nee. Maar het is ook een beetje naïef. Uh, ik woon hier nu um, nou ja, een jaar en acht maanden. Dus uiteindelijk is het wel logisch dat er een keer iets kan gebeuren. Ja, ja. En volgens mij was al positief. Dus mensen getrouwd en kindjes geboren. Dus het goede nieuws. Ja, maar ook da dat is natuurlijk moeilijk als je daar niet bij bent, toch? Ja, klopt. Alleen, dat voelt anders. Uiteindelijk... Oh, nou, uh, Marcella valt weg. Heel heftig gesprek en dan in één keer zo'n muziekje. Dat is uh, omdat de lijn uitviel en... Uh, in een muziekje uit Indonesië van Marcella Bos, die zit op Bali. We gaan zo meteen uitgebreid met haar praten over uh, bedrijven en over borsten. Uh, en misschien over uh, of ze Nederland mist en hoe ze omgaat met haar vriend. of een vriend die uh, overleden is in Nederland. En dan voelt het natuurlijk wel heel erg ver weg daar in het verre Indonesië. Gaan we eerst even naar Karel Kuipri in Bangladesh? Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, je had een interessante dag vandaag. Uh, ja. Uh, ja, dat is voor mij. Gisteren, Maar Ik ben naar dat uh, plein geweest uh, hier in de stad. Waar uh, allemaal mensen aan het protesteren zijn. Oh, dat plein. De... En welk plein is dat? Ja. <laughs> uh, dat, heet, uh, dat heet Shabak Square. Oké, okay. en daar waren mensen weer aan het protesteren. Ja. Die zijn er volgens mij altijd aan het protesteren. Waar ging het deze keer om? Nou, ze zijn nu al 25 dagen achter elkaar, houden ze dat hele plein bezet. Je kan het een beetje vergelijken met dat Tahrirplein in uh, Cairo. En het gaat nog steeds om die man die uh, oorlogsmisdaden heeft gepleegd en uh, berecht is. En die had ja. eigenlijk de doodstraf moeten krijgen, maar uh, hij krijgt levenslang waarschijnlijk. Precies, nou, dat houdt de gemoederen nog steeds erg bezig. En er is nu ook nog een andere man veroordeeld, die heeft wel de doodstraf gekregen. Uh, dus daar waren ze dan heel blij mee. Dat is heel raar. Dan staan ze echt te springen van vreugde op straat... omdat er iemand uh, doodgemaakt gaat worden. Wel heel raar. Maar heb je het gevoel dat het uit de hand aan het lopen is? Dat het, uh, dat het echt gespannen wordt, de sfeer daar? Uh, nou, ik moet zeggen, het, is wel, het wordt nu wel wat uh, heftiger. Uh, de politieke partijen... die. Uh, Gaan nu ook reageren. En uh, nou, de komende drie dagen ligt het land gewoon helemaal plat. Dan doen ze een soort staking, roepen ze dan af. Een hart al heet dat. Mm -hmm. En dan werkt niemand. Er gebeurt er gewoon niks. Ligt de economie stil. En dat gebruiken politieke groepen dan om op die manier uh, elkaar te dwingen om actie te ondernemen. Ja, dus je houdt uh, World Ticket Center wel even goed in de gaten? Ja, zeker. Hey, ik spreek je zo meteen over bedrijven en over borsten. De twee B's. Nou, heel goed. Tot zo. Sven Geboors in Australië. Ja, jij bent een nieuwe correspondent voor ons. Ontzettend leuk dat je dat wil doen. Uh, wat doe je precies in Australië? Um, ik uh, werk hier als een engineer voor, uh, in, de, in de waterindustrie. En, en, en wat doe je dan precies? Want water is natuurlijk een breed begrip. Een wijdsbegrip. Ja, nou... Het is dus leuk om, de, om die link te leggen natuurlijk met Nederland. Want die hebben natuurlijk ook heel veel te maken met vaten. Nee, wat ik doe is, uh, ik doe allerlei berekeningen. Um, dus zeg maar, ik bereken de dikte van het staal van drukvaten. En uh, alle berekeningen die daarbij komen kijken. Uh, wij verkopen vaten die, zoals ik al zei, onder druk uh, komen, worden gezet. En mm -hmm. ja, die moeten natuurlijk aan bepaalde regels voldoen. Om, om, uh, ja, um, omdat er anders gevaar bestaat natuurlijk. Dus ja, ja, ja. dat doe ik. Dus je hebt een werktuigbouwkundige? Ja, ze zo zou je kunnen doen, inderdaad, ja. Nou, interessant. En uh, ik hoop dat je zometeen ook wat interessants te vertellen hebt... over uh, bedrijven in Australië en uh, over borsten. Oké. Okay. <laughs> Mooie spreek onderwerpen, toch? Voor de eerste ja, keer. Ja, absoluut. Ik kijk er naar uit. <laughs> ik spreek je zo. Je kan mailen naar het okay, programma. Super. Tot zo. De wereld.bnn.nl. Dat is ons e-mailadres. We hebben ook uh, muziek... Uh, van, hij heeft net een nieuw album uit. Nick Cave en The Bad Seats. Uh, en dit is echt het mooiste nummer wat erop staat. We Know Who You Are.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 There's no need to forgive go down with the dew in the morning, and we breathe it in. And we know who you want, And we know where you live And we know there's no need to forgive And we know who you want, And we know Prachtig nummer Nick Cave and the Bad Seeds. We know who you are. Radio 1 PNN. De wereld van filemon. Ja, je wordt helemaal stil van die muziek. Prachtig. Uh, we gaan even luisteren naar een reclame van een bekend Nederlands bedrijf. Ja, iedereen uh, die herkent het fragment waarschijnlijk wel. Het is uh, uit de reclame van een groot bekend Nederlands bedrijf, namelijk Heineken. Uh, Nederland heeft best wel veel van dat soort uh, bedrijven die over de hele wereld uh, bekend zijn. Uh, Zo'n bedrijf is bijvoorbeeld ook Philips. En 5 april, dat uh, was afgelopen week in het nieuws, uh, komt er een Philips museum in Eindhoven. Koningin Beatrix gaat uh, die openen. En aan de hand van dat nieuws vroegen wij ons af, wat zijn nou bedrijven waar andere landen uh, trots op zijn en die ook wereldberoemd zijn. Uh, dat is wat we ons uh, het komende half uur af gaan vragen. Je kan mede naar het programma bnn.nl voor leuke thema's... of voor als je zelf uh, in het buitenland zit en mooie verhalen hebt. Egon Sibrandi op Curaçao staat op het punt om uh, naar een feestje te gaan... is uh, in het dagelijks leven DJ bij Dolfijn FM. Nogmaals, goedenacht. Nee, hey, goedenacht. Hey, op welke bedrijven zijn de mensen van Curaçao nou echt trots? Nou ja, we hebben, het, we hebben het een keer al een keer over gehad. We hebben natuurlijk als, als groot internationaal merk dat Blue Curaçao. Ja. Maar dat daar is, zijn ze ook is. echt trots op. Nou ja, <laughs> het, is, het is vrij klein. En, maar het is natuurlijk toch wel heel, heel erg leuk dat het met zijn eigen naam de hele wereld over gaat. Want in Amerika kennen ze dat ook bijvoorbeeld. Of in Rusland. Ja, want als je, vooral als je het, als je het googelt, als, als je op Curaçao googelt, dan kom je dus heel veel recepten tegen, van die cocktailrecepten, waar dan Blue Curaçao in zit. Dus het wordt vanuit Curaçao echt overal naar geëxporteerd. Um, ja, ik heb met jou vorige ook ontdekt dat uh, er ook een, een, een Bosversie versie van is, geloof ik. Maar wij hebben, wij hebben zelf de, de Curaçao. Curaçao heet het, geloof ik. Ja, ja. En, het is blauw. en is dat het uh, enige wat jullie exporteren? Alcohol? Of zijn er ook nog andere dingen? <laughs> nou, ik heb eigenlijk toen ik over dit onderwerp na nou zat te denken. Um, een verhaal wat, wat slecht afloopt. Oh. Maar wat het wel had kunnen zijn en misschien wel nog wel kan worden. We hadden hier vroeger een brouwerij um, van uh, Amstel. Oh ja. En die heeft... Uh, Amstel die, die brouwde, ja, ja, nou die brauwden, zeg maar, gewoon Amstel voor hier. Dat smaakte iets anders omdat het een ander proces was. En die hebben ze op zelf Amstel bruid ontwikkeld. Ja. Um, wat, mijn zin is, een briljant product is. Het, is. het is een soort corona-achtig bier. Uh, het smaakt lekker. Echt top, worden. echt. Ja. E en ik, ik ben echt een fijnproever, maar dat was echt ontzettend lekker. Ja, dat is het ook. Het is ook echt goed. Het zit goed in elkaar. En, het, en ze zouden dat op een gegeven moment dus naar Nederland gaan exporteren. En dat hebben ze geprobeerd, maar het is mislukt. En waarom vraag ik me af? Maar het is in Nederland niet gelukt... om het in Nederland goed aan de man te krijgen. Dat hebben ze opgegeven. Maar op de een of andere manier uh, paste die smaak paste ook heel goed bij het klimaat van Curaçao. Misschien past dat in Nederland minder. Dat klopt, het zou sowieso een zomerbiertje moeten zijn, maar ik kan me toch terrasjes in, in Amsterdam en Utrecht voorstellen waar er gewoon dat uitgeschonken wordt. Ja, maar dan moet het wel concurreren met corona en uh, Desperado. Klopt, dat klopt. is ook dat wel dat wel niet lastige. makkelijk, hè? maar ik maar het was zou het kunnen. echt heilig van overtuigd dat dat het kon worden. Het was, was zo'n mooi product en het was iedereen, nou wat je zegt, net als jij, iedereen was gewoon heel enthousiast daarover, is dat nog steeds. Mm -hmm. Maar ja, het is het is eigenlijk niet gelijk. Ik geloof dat we dat nog wel een keer gaan proberen, maar ze wachten er nog even maar mee. Maar wordt het op Curaçao nog wel geschonken? Ja, het is hier het is hier. een van de grote biertjes die, die je krijgen kan, ja. ja. Ja, het is echt ontzettend lekker. Ja, het is, het is ja. niet zo uh, heftig als, uh, als Desperado of... Uh, uh, uh, uh, wat had het nou, Anne? Dat, dat Mexicaanse bier? Hoe heet het nou? Ik ben denk ik in de corona. Nou kwijt. Corona. Het zit een beetje tussen corona en gewoon bier in. Dus dat maakt ja, het eigenlijk ik, wel lekker. Het is ook echt een ander proces. Ik heb het in het begin wel eens gekregen. Het is, het is Bijvoorbeeld corona is een heel ander proces van maken. Waardoor het ja. een heel ander soort bier is. En dat kan je op een gegeven moment ook echt zat worden, corona. Als je dat aan het drinken bent. Heb je, ja. Ik heb naar nou drie flesjes die smaken zo, uh, oh, uh, ja, zo stringent. Maar ik heb Oh, oké. Okay. <laughs> ja, ik, vind, ik ben op een gegeven moment zat dan, die smaak. Maar ik heb, ik heb dat met Amsterdam, heb Amster Bright uh, nooit gehad. Nee, daarom dus. Ja het, het, ja, het had echt potentie. Maar het is het dus niet geworden. Nee. Dus we moeten nu iets anders gaan bedenken. Maar ja, dat, ja voor de rest, kijk, wij proberen Curaçao als, als eigen merk, natuurlijk, de wereldwijde te promoten. Ja, als, als vakantieoord. Ja. ja, dat klinkt gek, maar het is wel. Maar voor een Nederland is dit, wat voor een groot deel van het toerisme leeft, is het merk zelf ja, is ja. gewoon een heel belangrijk product. Ja, want er zijn ook bepaalde sportteams, volgens mij, die zelfs door Curaçao gesponsord zijn of worden. Wij hebben een tijdje, wij zijn sponsor geweest van uh, NEC, de voetbalclub. Oh ja, dat was het ja. ja. En dat komt omdat we een hele rijke zakenman hebben hier, die, die erg het eiland ja, met zijn hart draagt en graag dat, dat op een positieve manier wil promoten en die heeft toen een sponsorcontract afgesloten met NEC en heeft gezegd, het enige wat ik wil is dat er gewoon Curaçao op de borst staat. Ja, en hoe heet die man? Gregory Elias. Dat is wel, uh, dat is, dat is wel mooi. Dus ja, dat is echt, zo'n man is, goudwaard. Ze dus hebben drie jaar lang met Curaçao-shirt gelopen. En heeft het ook extra toeristen getrokken? Heb je, heb je dat gevoel? Ja, dat, ik, ik, weet niet, ik weet niet of dat gemeten is eigenlijk. Ja, het, weet je, het zijn soms een beetje subtiele dingen. Je gaat natuurlijk niet de vakantie boeken omdat je iemand nee. in een, een Curaçao-shirt ziet voetballen. Maar het nee, helpt, klopt. draagt wel bij. Ja, want hoe gaat het met het toerisme op Curaçao? Nou, we, ik, toevallig zag ik gisteren in de krant dat we 8% stijging hadden in 2012. Dus dat is goed. Je bedenkt dat het Caribisch gebied het best zwaar heeft. Ja, en, en dat overal het toerisme terugloopt, behalve daar dus. Ja, ja we, hebben het, we hebben het nog steeds niet slecht. Nou, duidelijk verhaal. Uh, dus Blue Curaçao en uh, het eiland zelf, uh, dat zijn eigenlijk de grootste uh, bedrijven... en uh, waar ja. jullie het meest trots op zijn. Ja. Egon, blijf nog even hangen, voordat je naar het feestje gaat waar je naar op weg bent... dan gaan we ja. het ook nog even hebben over borsten. Daarvoor ja, blijf je toch ja, wel even leuk. hangen? Ja, altijd wel. Ja, zeker. Leuk. Tot zo, Egon. Tot zo. Marcella Bos, Indonesië, Bali. Uh, je viel net weg. Goedendag nogmaals. Ja, goeienacht. Ik ben er weer. Ja, gelukkig. Je bent daar communicatieadviseur... Uh, van de ontwikkelingsorganisatie ECO. Um, ja, ja, we stopten in een heel heftig verhaal... want uh, een vriend van jou is overleden in Nederland. En ja, je miste op dat moment Nederland natuurlijk heel erg. Wat ik nog wilde vragen, kan je wel naar de begrafenis of kan het ook niet? De begrafenis is al geweest, maar dat, ja, dat had ik kunnen doen natuurlijk. Maar ik mm -hmm. heb uiteindelijk uh, besloten om toch hier te blijven. Ja. Omdat, um, ja, het, het klinkt raar, maar ook um, uiteindelijk wil je niet echt afscheid nemen. Uiteindelijk wil je gewoon met hem nog een biertje drinken of kletsen, dat gaat niet meer. Nee. Dus of je dan naar die begrafenis gaat of dat je dan hier zit en dan een biertje op hem drinkt, ja. Voor mij, het, het was, het, ik heb heel erg getwijfeld, maar uiteindelijk toch niet gedaan om die reden. En daar voel je je nu Omdat, goed bij? Ja. Uh, voel ik me er niet goed bij of wel? Nee, daar voel je je goed bij. Ja, daar voel ik me goed bij. Ja. Oh, daar gaat het om. En uh, mijn, vriend, uh, mijn vriend is uh, naar de begrafenis geweest en daardoor ook een beetje namens mij. Ja. Dus, um, ja. Hé, hey, we gaan het even over een heel ander onderwerp hebben. Een beetje een omschakeling, maar dat kan denk ik ja, wel. Ja, op welk bedrijf zijn de Indonesiërs nou trots? Um, nou, ik heb even uh, bij mijn collega's en vrienden hier nagevraagd. Uh, maar ik weet niet of je het kent. Uh, het uh, heet Indofood En het is de grootste instant noodle bedrijf ter wereld. Zijn dat die... het bekendste product... Ja, sorry? Het, dat zijn, die, zijn dat die goedkope zakjes die je overal in supermarkten supermarkt in Tokos kan kopen... waar je wat water bij doet en ja. van het studentenvoer? ja. Ja, Indomie heet dat specifieke merk, dat heel bekend is. En uh, ja... Ben ik zelf ik dol hier dus echt dol op. Ja, ja ik... ik ook. Het is altijd lekker gewoon. Ja, het is altijd als je... Het is zo'n Dan cup, uh, rond vier uur, dan denk je... Oh, even zo'n dingetje erin. Maar ik, ik ja, schrok laatst wel, want er zitten enorm veel calorieën in. Dat verwacht je niet met noedels, hè? Nee, nee, dat is ook een beetje jammer dat ik dit nu hoor, want ik eet het elke dag. Oh, nu kan je niet meer onschuldig van genieten. Ja, Onbezorgd. Nee, heb, je ook, heb je ook een favoriet? Want er zijn echt ontzettend veel uh, soorten Mii, Instant mie. Nee, ja, maar. je favorieten? Of... Nee, nee, nee, nee. Want ik, ik ga ook altijd naar zo'n uh, toko in Amsterdam. Dat is echt zo'n fabriekshal vol met die dingen. En ik ga er gewoon dan heel hard met mijn karretje langs. En dan doe ik zo met mijn hand, doe ik er constant eentje mikker in mijn karretje. En dan heb ik gewoon allerlei verschillende. Maar ik vergeet de hele tijd weer wel, welke ik dan ook weer lekker vond en welke niet. Dus het is elke week weer en hier een verrassing. Is, uh, Oké, okay, dat wel. Ja, hier is mie goreng de meest populaire wat van de Wat ik even opschrijven? Ja, ja, mie goreng en zelf eet ik altijd, uh, wat is het, soto ayam, smaak. Oké, okay, maar wel lekker pittig. Ja, het een soort, heel pittig, ja. ja. Allemaal pittig. Hey, zijn er nog andere bedrij bedrijven waar Indonesiërs trots op zijn? Uh, ja, Garuda, de vliegmaatschappij. Oh ja. Uh, dat, het, was, het was eigenlijk een voorbeeld van een bedrijf wat eigenlijk uh, niet, niet al te best deed. Want het was maar op een gegeven moment ook op een zwarte lijst, dan mocht het niet naar Europa vliegen. Maar heel veel interne verbeteringen en Indonesiërs zijn daar nu wel echt trots op dat de, ja, Garuda toch wel een bekend merk in mm -hmm. onze wereldwijd, daar zijn ze wel trots op. En ja. dat het nu uh, ja, ook met KLM de samenwerking, dus uh, ja. ja dat, uh... En zijn er ook uh, Nederlandse bedrijven die groot zijn in Indonesië? Ja, Unilever. Ja, dat is zoals overal. Groot. Ja, groot. Ja, ja, maar vooral hier in Indonesië, eigenlijk alles is Unilever. Alles. Ja, ja, dat is natuurlijk Nestle, ook een gigantische Nestle markt. Nestlé ook heel groot. Oh, Nestle ook, ja, ja. ja. En natuurlijk wat, uh, waar, waar Indonesiërs trots op kunnen zijn... maar ja, dat is niet echt een bedrijf, is de Indonesische keuken. Ik ben er zelf echt dol op. Ja, maar dat, dat vinden um, zeg maar Indonesiërs die niet buiten Azië zijn geweest... die vinden dat heel moeilijk te begrijpen... Dat wij dus als Nederlanders vooral echt helemaal dol zijn op, op alle Indonesische gerechten en sambals. En daar kunnen ze zich niks bij voorstellen. Dat wij dus in Nederland elke avond, of veel mensen, dus Indonesisch eten. Dat, ah, vinden, dat vinden ze heel apart. Wat grappig. Ja, ik kan niet... dus, ze zijn er wel trots op, maar... Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ja, ik ook niet. Dat is een van de voordelen om hier te wonen. Ja. Kan je zeggen. Hey, zo meteen gaan we het hebben over heel iets anders, borsten. Mooi ja. onderwerp, toch? gezellig. Gezellig. Ja, mooi. Tot zometeen, Marcella. Tot zo. Dan gaan we eerst ja. even luisteren naar wat uh, feitjes uh, over bedrijven... uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Het grootste bedrijf van de wereld is de supermarktketen Walmart uit Amerika. Het bedrijf heeft een omzet van 303.488 miljard... en heeft 2.150.000 medewerkers. Nederland staat ook in de top drie van grootste bedrijven, namelijk met de Shell. Het oliebedrijf heeft een omzet van ongeveer 24.700 miljard per jaar... en is het grootste bedrijf van Nederland. Het oudste familiebedrijf van de wereld is het Japanse hotel Hoshi Ryokanbin. Het hotel bestaat al sinds 717. De wereld van Filemon. Karel Kuiperi... Expertman in Bangladesh en ook deels model. Hij doet zelfs wat modellenklussen. Goedendag nogmaals. Goedemorgen. Hey, wat zijn nou bekende bedrijven uit Bangladesh? Heb je die überhaupt? Uh, ja, je hebt een aantal hele grote bedrijven hier. Maar ik denk niet dat dat jullie allemaal wat zegt. Nee, ja, behalve als het een bedrijf is dat Bengaals vuur maakt. Want dat is het enige wat ik kan verzinnen wat uit Bangladesh komt. Nee, nee, precies. Dat is ook uh, uh, het grappige aan. Ik Om even om antwoord te geven op je vraag. Je hebt een aantal hele grote bedrijven. En net als in India doen die eigenlijk heel veel. Net als Tata bijvoorbeeld. Je hebt hier een groot uh, bedrijf dat heet Bashundra. En die maken cement. En die zitten in het bouwen. En die zitten in telecom. En die maken bijvoorbeeld dan ook tissues en wc-papier. Ik, ik vind uh, het. Dat doet me denken aan. Ik, ik kom uit een dorp van het platteland. En uh, daar heb je ook. Omdat die zo heel klein zijn. Dan heb je ook altijd van die winkels. met hele rare combinaties. Heb je bijvoorbeeld.? Je had een keer ergens een slager. en die deed dan ook videobanden verhuren. <lacht> <lacht> Kun je, je eerst ik voor je grakballetjes halen. Ja. dan even een goede actiefilm ernaast. Maar dat, dat heb je ja, daar dus in het zie. groot. met, met bedrijven. Ja, ja, eigenlijk wel. En uh, ja, de exportproducten van Bangladesh. Dat... Er is net niet echt um, iets wat echt van hier komt, wat de, he de hele wereld bekend is. Nee. Behalve dat uh, uh, ja, kleding. Ja, maar dat is vaak uh, waarschijnlijk uh, nagemaakte of geïmiteerde kleding. Maar kan je dan uh, nee, zeggen. Nee, nee, nee. Oh, dat niet. Heel, heel veel merken zitten hier, HM uh, om uh, te noemen. Uh, ja. En heel veel uh, grote kledingmerken die laten hier alles maken. Maar ze hebben dus niet echt eigen verzonnen producten... die dan wereldwijd succes hebben? Nee, niet echt. Maar kan je dan zeggen nee, dat zo'n land dan minder want, creatief is? Of waar ligt dat, denk je, aan? Ja, dat, dat is moeilijk. Het is ook nog wel enorm in ontwikkeling. Het is wel een land wat zich aan het ontwikkelen is... en waar, ja, er zijn, er zijn weinig kleine start-ups of creatieve bedrijfjes... omdat gewoon... Ja, die, die sfeer is er nog niet. Die, dat economische moment is er niet om daaraan te gaan beginnen. Dus dat moet nog komen, denk ik. Hey, en heb je daar wel iets gezien of iets uh, gehad... Waar, waarvan je denkt van ja dat zou wel eens uh, een succes kunnen worden internationaal... Wat, wat, wat we hier in Nederland niet hebben? Uh, ja. dat is een beetje moeilijke vraag. Moeilijk. Komt ja. even niets uh, komt er zo uh, omhoog. Nee, eigenlijk... Je uh, nee, hebt er geen dingen dat je denkt, oh, niet, dat is hè? wel echt handig. Oh, dat, dat neem ik mee naar huis. Dat stuur ik naar mijn moeder op. Dat soort dingen, dat heb ik niet gezien. Nee, nee. Maar da -da, dat, misschien is dat dan wel zo. Dat, dat, dat, dat, dat, alle dingen hier, die zijn nog niet echt... dus niet inderdaad niet heel veel creativiteit in de dingen. Het is allemaal meer uh, het nuttige. Ja, maar zijn mensen wel ondernemend... Dat ze zelfs bedrijfjes uh, hey. op willen starten? Of dat ze onafhankelijk op die manier willen zijn? Uh, ja, dat denk ik wel. Er uh, zijn, nou, zijn best veel... Ik, ik heb nu wel een aantal mensen ontmoet. Maar ja, dat zijn weer de wat, wat rijkere jonge mensen. En die, die hebben wel ideeën. En die starten, starten bijvoorbeeld een communicatiebureau of zoiets. Ja. Maar over het algemeen zijn de mensen heel erg... Heel erg bedrijvig en bezig. Je, je, wat je wel eens in Afrika ziet of in andere landen... is dat mensen op straat zitten niks te doen. Maar hier is altijd iedereen aan het werk. Iedereen is bezig. Ja. Hé, hey, zometeen gaan we het over heel iets anders hebben. Uh, misschien zijn ze daar ook wel mee bezig. Ja. Over borsten. Dus ik zou zeggen, blijf hangen. Ja, dat uh, ja, vind ik ook leuk om even met jou uitgebreid over borsten te praten. Tot zometeen. <laughs> Hoi. Dan gaan wij naar Sven Geboers in Australië, ingenieur, gespecialiseerd in water. Nogmaals, goeiemorgen voor jou, denk ik? Ja, goedemiddag. Het is wel, ja. Hey, wat Het wat zijn nou... Oh, wat lekker, wat lekker. Maak me <laughs> Ja. Hey, Wat zijn nou bedrijven in Australië waar ze trots op zijn... die ook internationaal succes hebben? Um, ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik al even over nagedacht... Um... Bedrijven die bij mij met name opkwamen was uh, wat hier de economie gaande heeft gehouden, zeg maar, omdat Australië zich veelal, je uh, hebt in principe alle grondstoffen. Dus um, er is zoiets als een mining boom en waar het zeg maar, in de westerse wereld voornamelijk wat minder ging, bleef dat hier mooi op gang, want ze halen hier van alles uit de grond en dat wordt gelijk naar Azië geëxporteerd. En uh, ja, de Aziatische economie die, is, uh, die, die draait gewoon, dus dat heeft Australië er een beetje bovenop geholpen, zeg maar. En wat zijn het dan voor dingen die ze uit de grond halen? Ja, eigenlijk alle grondstoffen, dus uh, uranium, maar ook goud, uh, allerlei echt, eigenlijk. Uh, ja, ze hebben, hier, ze hebben hier eigenlijk bijna alles in de grond zitten. Het is natuurlijk een heel groot land mm -hmm. en uh, er zijn heel veel plekken in de woestijn, uh, ver van de bewoonde wereld, waar ze ja, allerlei grondstoffen uh, vinden. Ja, en, en de, de, er wordt dus, dus overal uh, naartoe gescheept over de wereld. En, en heb je het gevoel ja, dat de Australiërs ja, zijn ook echt trots... Ja, had ik het idee. Ja, en heb je het idee dat de Australiërs er ook echt trots op zijn? Nou, of dat echt trots is, weet ik niet. Maar ze zijn er natuurlijk wel gelukkig mee. Want uh, ja het houdt de economie toch draaiende, terwijl het elders allemaal wat minder gaat. En daar, ja. Ja, daar zijn, ze natuurlijk wel van, daar zijn ze natuurlijk wel blij mee. En wat betreft Australische producten moest ik gelijk denken aan het de trainingspakken, Australian. Maar volgens mij is dat juist weer een uh, Italiaans merk. Ja, het is heel grappig dat je het zegt, want ik wil dat ook aanhalen. En ik heb dat dus ook wel eens hier voorgelegd aan wat Australische vrienden van mij, maar die keken mij aan alsof ze <laughs> waterzaken branden. Die hebben daar helemaal nooit van gehoord. Nee, nee, nee. Het is volgens mij echt Italiaans, geloof ik. Het komt in geval ja, dat is was... nieuw, ik was eigenlijk wel benieuwd naar, hè? want het heeft zelfs een kankerroetje als embleem. Dus ik dacht, ja. dat moet wel Australisch zijn, maar... Nee, ze gebruiken alleen de, de uitstraling van Australië, maar jullie winnen er voor de rest niks bij. Nee, nee inderdaad. En, en verder, dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb er wel over nagedacht... maar ik zou eigenlijk niet zo heel veel Australische bedrijven kennen... die zich echt profileren in het, in het buitenland of in nee. Nederland. En grappig, ik, je, zou, je zou het wel denken van Australië, maar ja, ze profileren zich natuurlijk enorm met sport... Veel sporters die hier vandaan komen. Dat, dat wel. Maar dan zitten ze voornamelijk in sporten uh, die, die in Nederland wat minder populair zijn. En dan denk ik met name aan cricket. Alhoewel wij schijnbaar ook een nationaal uh, team voor cricket hebben. Maar dat, Zeker. Dat, daar heb ik ooit van gehoord toen ik in Australië was, moet ik eerlijk ja. zeggen. En uh, Natalie in Brooklyn, ja. En Cardi B ook, zangeressen. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja dat, dat kun je ook onder de bedrijven scharen, natuurlijk. Dat, uh, <laughs> dat klopt. Maar dus geen, uh, ja, geen bedrijven die uh, producten. De rest van de wereld uh, overbrengen die, die, die bekend zijn, die wij nou, kennen. Nu ik erover nadenk, bijvoorbeeld Billabong, dat is natuurlijk een, een surfmerk, maar ja. ik denk dat die kleding over de rest van de wereld wel bekend is. Zeker, en zeker. Dat vind natuurlijk zijn oorsprong hier wel. Dat is hier ook nog steeds heel erg groot, al zitten die wel in zwaar weer, geloof ik. Nou, daar hebben we toch nog een merk uh, gevonden, ook al zit het in zwaar weer. Eén één merk dat, uh, dat bekend is en uit Australië komt. En waar uh, waarschijnlijk veel Australiërs, vooral de surf dudes uh, trots op zijn. Ja, dat, uh, dat klopt. Er wordt hier nog heel veel gedragen. En uh, uh, ja, dat vinden ze natuurlijk ook wel jammer dat het op dit moment wat minder gaat met het bedrijf. Maar uh, ja, de winkels zijn nog gewoon wel uh, overal uh, zichtbaar. Dus zo slecht zal het wel echt ook niet gaan. Ik spreek je zo meteen, Sven, over uh, borsten. Dat lijkt me ook een mooi onderwerp om even flink over door te zagen. <lacht> Blijf hangen, ja, zo. tot zo. Dan gaan we even naar de ex-zanger van Simply Red, Mick Hucknell. Uh, en hij zingt een cover, Don't Let Me Be Misunderstood. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel When things go wrong, I feel real bad I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood Sometimes I'm so, so carefree With a joy that's hard to hide Sometimes it seems that all I have to do is worry And then you're bound to see my other side I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood If I seem edgy, I want you to know That I never mean to take it out on you Life has its problems and I get my share That's one thing I never mean to do Cause I love you Oh, yeah Oh, baby, don't you know I'm human I have thoughts like any other one Sometimes I find myself alone Foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood van ex-Simply Red Mick Hucknall. Radio 1, BNN, De wereld van Philemon. We gaan even luisteren naar de hangende borstenpolonaise van middelbare meiden. Cabaretgroep Middelbare Meiden eh, Overborsten. Eh, het was de week van de Oscars natuurlijk. Eh, iedereen heeft het meegekregen. En eh, het ging bij de uitreiking niet alleen over films... maar ook over de jurk van eh, Les Miserables actrice Anne Hathaway. Eh, het zag er namelijk uit alsof ze de hele tijd koud had... want haar tepels die priemden als het ware door de stof heen. En dat kwam omdat hij zo ontworpen was, een bepaald stiksel. Het zag er nogal merkwaardig uit. Een beetje oude Madonna-tijden moest ik aan denken. Eh, en het leek me leuk om aan de hand van, uh, van, van deze ophef, want dat was er rondom die jurk... om uh, te hebben over borsten. Hoe wordt er in de rest van de wereld naar borsten gekeken? Moet je borsten juist bedekken of mag je ze laten zien? Dat is wat ik uh, het laatste uur van de wereld van Philemon uit ga zoeken. En ik begin mijn zoektocht in e Engeland... Nee, op Curaçao, sorry, ik zat er even naast. Uh, op Curaçao, Egel Sibranda. Sibrandi uh, zit daar, uh, DJ van uh, Dolfijn FM. Goedendag nogmaals, je bent op weg naar een feestje... maar je vindt het nog wel vast wel leuk om nog even over borsten te hebben. Voor die borsten wil ik nog wel heel even thuis zijn. Hey, want jij uh, zei al een keer in een ander gesprek... dat uh, op Curaçao mag je alles laten zien... maar eigenlijk zijn ze weer heel preuts. Ja, dat klopt, ja. Het, weet je, ja, met, zo is het. Op straat kan het allemaal uh, niet bloot en sexy genoeg. Maar uh, in de krant, in de bladen, op tv en op de radio is het allemaal heel netjes. Ja, want Curaçao, dat is volgens mij meer een binnenland, toch? Uh, ja, absoluut. Ja, nee, de billen zijn hier, uh, daar gaat het eigenlijk allemaal om. Ja, dus uh, de borsten die worden wel eens een beetje in de steek gelaten. Ja, ik, ik, ook. hier dacht ik er even over na. En toen dacht ik, ja, als ik, als ik de laatste carnaval gehad, nou, daar hebben we het over gehad, dan wordt er, dan wordt er flink uitgedost mm. als in sexy kleding. Maar de borsten zijn eigenlijk niet heel relevant erin, weet je. De, de, ze worden niet overdreven blootgetoond of niet overdreven weggestopt. Maar de billenpartij, daar wordt altijd echt samen aan gegeven. Maar je wordt toch als man, word je eigenlijk geboren als borsten- of billenman? Dat, ja, dat nou, hier dus word je, zeg maar, altijd als billenman, als billenman geboren. Ja, maar denk je echt? Ja, ik weet het niet. Ik echt, denk, als ik erover nadenk. Van mijn Curaçaose van mijn vrienden, mensen die ik ken, is, is, is borsten niet echt een onderwerp dat heel erg veel besproken wordt. Het is nooit van, oh die vrouw heeft een mooie grote borst, dat hoor je eigenlijk echt nooit. Nou ja, het natuurlijk wel. Het is niet zo dat het niet bestaat, maar het is gewoon, het is niet waar het een grote focus is. Nee. Hé, hey, en uh, die borsten mag je wel laten zien natuurlijk, maar niet helemaal de nee, ja, zon heb, heb ik daar nog nooit gezien op. op Curaçao. Nee, klopt, klopt. Die preutsheid hebben we dus ook wel. Als het, als het gaat om, om dat soort gebieden... dat is, uh, is het absoluut niet gebruikelijk om uh, uh, toplust te zonnen. Nee, helemaal niet. Nee, en, en, nee. maar laag uitgesneden truitjes, dat, dat kan weer wel. Ja, maar dat, dat hoort gewoon bij het sexy gedrag. Ja. Maar grappig genoeg is uh, borstvergroting hier wel weer vrij geaccepteerd. Omdat we bij Zuid-Amerika zitten, waar dat... Als ja. dat standaard is, is, is dat weer een, een vrij normaal onderwerp. En kan dat op Curaçao zelf ook, zo'n borstvergroting, of moet je dan nee, nee, naar Venezuela? Nee, nee. Ja, je moet ervoor naar Venezuela of Colombia. Dat, die Colombia heeft echt een, echt een markt daarvoor. Ja. En dat, dat, dat, dat is een, best ver vliegen bijna. En dat daar de, de vluchten die zijn dagelijks. Dus dat is wel echt weer vrij normaal om te doen. Dus men vindt het wel een beetje belangrijk om, uh, om grote borsten te hebben. Ja, het is niet echt grote getallen. Het is ook wel echt het kost natuurlijk toch wel geld. Dus het is, het is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Maar als je, als je in die groepen mensen kijkt, ja, is het niet zo heel bijzonder als je naar Colombia gaat om je borsten te laten doen. En bilvergrotingen doen ze dat ook? <laughs> het gebeurt wel, maar ik uh, de, de ben ik niet zo bekend mee. Oh, ik hoorde dat ze in Nederland wel uh, hip hoorden ik, maar uh, misschien hebben ze het ja, daar niet nodig. Ik zou net zeggen, volgens mij hebben we dat niet echt nodig. Dat zit standaard al ingebakken. Ja, ja. Dus de, de, de billen, dat blijft wel het belangrijkste. En als je het geld hebt, dan uh, is, kan een je kan best. is goed geaccepteerd, maar ja, het blijven toch de billen die, uh, die de klok slaan. Het zijn uh, de billen die de klok staan hier, absoluut. Dan ga ik je niet langer ophouden, dan ga jij lekker nu naar je feestje toe. Dankjewel, fijne avond. Dan. Ik hoop dat je een beetje een mooi uitzicht hebt daar. <laughs> ja, zal lukken. <laughs> Oké, okay, dag uh, Egon Brandy. Goedenacht, tot de volgende keer. Uh, Marcella Vos op Indonesië, op Bali in Indonesië. Uh, ja, zo uh, open en bloot uh, als ze op Curaçao uh, met borsten en billen omgaan, dat zal in uh, Indonesië wel heel anders zijn. Ja, absoluut. Bijna tegenovergestelde zou je kunnen zeggen. Bali is iets anders omdat we hier uh, een uh, Hindoe cultuur hebben. Oh, ja. Maar het overgrote deel van, e uh, van Indonesië is natuurlijk uh, een moslim. Ja, dus en alles ja, bedekt. ...is alles bedekt, precies, goed samengevat. Uh, en in de hindoe-traditie is eigenlijk uh, topless van origine heel normaal. Dus vroeger liepen hier de vrouwen uh, topless, dus ze hadden bijvoorbeeld wel een rok aan... ...en een sjaal om hun nek. Maar wel verder topless. Mm -hmm. En uh, bij speciale gelegenheden werd die sjaal dan wel netjes omgebonden. Maar over het algemeen uh, is ja, hindoe en uh, boezem is niet een heel groot issue... Nu maar zie je daar nog iets alleen van alleen terug? Van, van vroeger? Van, van, van die manier van kleden? Ja, alleen echt oudere oude vrouwen die lopen ook gewoon zonder BH. Hè? Dat hangt allemaal een beetje. En schamen ze er eigenlijk nergens voor. En, nee. Bloesje, maar dan vaak open. En, uh, en ook aan het strand zie je vaak de oudere dames gewoon uh, topless eigenlijk. Gewoon hup het water inlopen, Maar de jongere generatie, uh, ja, als je het hebt over zwemmen, dan uh, gaan ze gewoon uh, in hun dagelijkse kleding. Ja. Alles gewoon aan ja En uh, ja, is, is je, je, je, je borsten laten zien. Nou ja, nou zitten we ook in Azië. Een vriend van mij vertelde laatst dat er een onderzoek was verschenen... waarin ook echt uh, is gebleken dat Aziatische vrouwen genetisch gezien kleine borsten hebben. Oh ja. En dat klopt ook wel. Ja. Dus misschien is hier ook iets minder om naar te kijken. En je had het net over billen en borsten, maar ook billen... Dat is, is natuurlijk maar waar dus natuurlijk, waarvan je, uh, je houdt, hè? Ja. Ja, dus hier, hier is natuurlijk dat, dat billen en borsten, ja, aziatische vrouwen zijn, uh, hoewel je ook op Bali andere types hebt natuurlijk overal. Ja. Is het toch allemaal wat slanker en ranker en. Uh... Ja, ja, ik vind ja. het juist heel mooi, maar ja, het de, de verschillen natuurlijk. <laughs> maar die, Ja, bij, precies. Dus... Maar in Nederland wordt, wordt echt, er ja? toch wel een beetje. In Nederland vindt men toch wel. In het algemeen, uh, dat grote borsten, niet al te groot, maar wel grote borsten, dat het mooi is. Maar hebben die mensen dat daar dan ook? Heb je wel eens gehoord van borstvergrotingen op, op Bali? Nee, eigenlijk zelden. En ook als je kijkt naar de media in Jakarta is het allemaal wel wat vrijer. Mm -hmm. Maar dat je misschien wat lager tot maar echt borstvergrotingen en dat soort dingen. Nee, meer, wat ik wel uh, heb gehoord is uh, neuscorrecties. Want ze vinden hun neus hier vaak niet mooi, omdat die plat is. Oh ja lingen hebben wat meer rechte neus, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen, maar dat vinden ze dus mooier of een blanke huid hebben. Ja. Dus we hebben alles hier is met whitening. dus om maar zo licht mogelijk te worden. Ja, ja, ja, ja. Dus dat speelt hier wel veel, maar borsten iets minder. Ja, en, en heb je het idee dat uh, uh, mannen van in, van van Bali dat die dat wel eigenlijk mooi vinden, grote borsten en uh, en, en volle bidden, als ze dat bij, bij, bij westerlingen zien? Nou, ik, ik heb natuurlijk wel... Omdat ik zelf natuurlijk een Nederlandse vrouw ben... en heupen, borsten, dat soort dingen. Precies. merk ik wel inderdaad. dat je, bent wel, je hebt een ander formaat, zeg maar, andere figuren. En dat vinden mannen wel interessant. Ja, dat is natuurlijk exotisch. Het vaak, ja, dat het, ex, dat het voor hen exotisch is en anders. En uh, ja, dat het toch wel mooi is, zeg maar, die vormen. Dus je hoort vaak van, ja, je hebt een mooie vorm. Oké. Okay. Dat zal dan wel het compliment zijn. Ja, is toch maar, een compliment? <laughs> ja, precies. Maar, ja, ik, ik denk gewoon omdat. Kijk, jij vindt misschien uh, Indonesische vrouwen mooi, omdat ze misschien juist het tegenovergestelde figuur van Nederlandse vrouwen hebben. Ja. Zo zien zij Westelingen weer. En blanke huid vinden ze ook heel mooi. Oké, okay, ja. ja. En, uh, lichte ogen, en niet altijd zwart haar. Wat hier natuurlijk. Uh, Standaard ja, is. Ja. Heel normaal is. Dus je krijgt veel nou, ja, complimentjes daar. Wat zeg je? Je krijgt dus veel complimentjes daar. Nou, ja, het is wel. Ik denk als ja, het is wel makkelijk om hier complimentjes te krijgen. <laughs> Dankjewel, uh, Marcella, voor, uh, voor dit borstenverhaal. En ik hoop je snel okay, weer te spreken. Nou, graag gedaan. Goeiedag ja, daar op, in Indonesië. Goeie. Dag. Ja, goed. Gaan Dag. we even luisteren naar wat feitjes over borsten uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. De Amerikaanse Chelsea Charms heeft de grootste borsten in de wereld. Haar cupmaat is maar liefst 164 XXX. Dit zijn wel implantaten. Op de luchthaven van Barcelona is ooit een vrouw uit Panama gearresteerd... omdat ze een kilo coke in haar borsten probeerde te smokkelen. Britse vrouwen hebben de grootste borsten van de wereld. Ongeveer meer dan de helft van de vrouwen hebben een volle D-cup. De Nederlandse vrouwen komen op de derde plaats... Italiaanse vrouwen hebben de kleinste borsten. Meer dan 70 heeft daar een make up De wereld van Filemon. Karel Kuiperi in uh, Bangladesh. Goeienacht nogmaals. Ja, Zo'n doorschijnend jurkje uh, dragen... Met, uh, waar, waar je tepels doorheen ziet, zoals Anna Hathaway... Dat, dat kan in Bangladesh, denk ik, echt niet, toch? Nee, nee. Dat, uh, Geen sprake van? Dat is niet echt mogelijk. Ja, een beetje hetzelfde als... Uh... Uh, wat ze net zei uit Indonesië. Gewoon ja. heel uh, pret. Ja, En als ze dan iets van hun borst zien, worden ze dan ook gelijk helemaal wild, de mannen daar? Uh, ja, ik denk dat ze echt, uh, echt zo met dat bek, dat hun bek openvalt. En zo, oh, wat, wat, wat, wat is dit nou weer? Nee, ja, dat, dat, dat zien ze niet. Nee, maar hij, ook al bedek je je borst, als ze groot zijn, dan zie je dat natuurlijk wel. Ja, nee, ja, dat is waar. Uh, we hadden, een tijdje geleden hadden wij, uh, hadden wij vrienden over. Mm -hmm. En uh, zij uh, heeft uh, vrij uh, grote borsten. <laughs> en uh, daar, keek, daar zaten ze echt naar, echt naar te kijken. En dan waren we ergens. En dan gingen ze een foto nemen. En dan zag je gewoon dat de camera omlaag ging. <laughs> Alsof ze water zijn branden. Ja, ja. En hoe vond die vriendin dat? Uh, nou ja, op het begin ze het wel door. En dan, toen hebben we daar natuurlijk wel om gelachen. Maar uh, ja, het, het geeft gewoon aan hoe dat, hoe dat hier zit. Ze deed er niet heel moeilijk over. Nee, want de, de vrouwen daar, hoe, hoe zijn die over het algemeen gebouwd? Uh, ja, uh, ik denk, ze uh, zijn allemaal klein, uh, vrij smal. En ja, ik denk, kleine borsten en altijd brede heupen. Oh, wat een, uh, wat een grappig figuur. Ja, dat is een peervorm, uh, zeg uh, maar. De... Ja, ja, wel een beetje. Ik heb wel mensen daarover horen klagen: dat als je <laughs> een Gaalse vrouw. En dat is misschien denk ik ook bij, in India zo. door die, uh, die gewaden of die sari's die ze aan hebben. Dan denk je, oh nou, dat is een mooie vrouw... maar dan blijkt ze uiteindelijk hele brede heupen en benen te hebben... want dat, dat zie je allemaal niet. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar ben jij iemand die veel op het uiterlijk van de vrouw let? Vind je dat belangrijk? Uh, nou, meer of iemand er verzorgd uitziet... maar niet dat ik de hele tijd naar, naar tieten of billen zit te kijken. Nee, oké, okay, maar in het algemeen of een vrouw mooi is, of niet? Ja, nee, ja, ja zeker... Ja, nee, maar je, ik heb, je hebt ook als mannen die dat volgens mij helemaal niet zo belangrijk vinden. Denk, ja, als het ontzettend leuk is en als je ermee kan lachen... en als het slim is, dan vind ik het alweer goed. Nee, nee ja, natuurlijk. Maar uh, ja, ik vind het wel, ik vind het wel, uh, ik vind het wel mooi. Als iemand zich mooi kleedt en een mooie figuur heeft... Ja. Nou, dan uh, vind ik dat wel... Uh, maar vind ik vind het altijd belangrijk mooi. op het moment dat ik ruzie heb. En dat ik dan heel boos ben op mijn vriendin. dat ik denk, ja, maar je bent in ieder geval nog heel mooi... En dan word ik al iets, weer iets minder ja. boos. Nee, ja, dat is een goede. Iets wat het altijd goed maakt. Ja, precies. En ik vind het ook wel leuk om met mijn vriendin te showen. Dat andere mannen denken, oh, die heeft wel echt een knappe vriendin. Heb jij dat ook? Ja, nee, nee dat, dat ook. Wat zeg je? Oh, nu krijg je een knal van je vriendin? Nee. Oh, nee, nee, maar... Uh, dus... weet, uh, mijn vriendin heeft hier ook heeft een vrij, nou, gewoon een, een mooi, uh, mooi Nederlandse uh, figuur... Je wilde zeggen vrij door, normaal, en, wilde je nou, zeggen. Dat u... <laughs> u wilde nee, zeggen... <laughs> ja, voor Nederland normaal, maar dat, de, ze wordt ook wel hier nagekeken. Zijn vriendin leuk vinden. jij je ziet er vrij normaal uit. <laughs> <laughs> oh, dit ga ik weer horen. <laughs> nou, gelukkig uh, hoort niemand het. Hé, hey, uh, Karel <laughs> Kuiperie, <laughs> ga jij maar snel je relatie redden. En uh, bedankt voor dit gesprek in ieder geval. Karel Kuiperie uit <laughs> Bangladesh. Doeg! Hoi. En dan gaan we nog naar Sven Geboers in Australië. Ja, Australië. Uh, goedenacht nogmaals, Sven. Hoi. bij Australië zou je denken dat die gaan een beetje hetzelfde met borst om als uh, Nederlanders, toch? Ja, dat zou je denken. En ik, uh, uh, ik moet zeggen, qua kleding en zo is dat ook wel. Je kunt het een beetje, misschien een beetje meer vergelijken met, uh, met Engeland. Je hebt hier toch wel veel Engelse invloeden. Dus de, met name de dames die kleden zich een beetje Engels. Maar... Ordinaire dus, voor dat als ze dat... uitgaan. Ja, nou ja, goed. Tegen Nederland, ik heb het idee dat Nederlandse vrouwen dat ze snel ordinair uh, noemen, inderdaad. Maar ja, hier is dat zo. Mannen vinden het eigenlijk bijvoorbeeld... gewoon mooi. Maar we praten soms een beetje met vrouwen dat... mee. Ja, ja vrees, ik oordineer die minirokjes. maar ik heb er niet van. En ondertussen denk je, oh ja, ja, ja heerlijk. Nee, precies. Maar um, als je dan naar het strand gaat bijvoorbeeld, dan is um, um, topless zonne bijvoorbeeld, dat zie je niet of nauwelijks. Als je het al ziet, dan, dan zal het een Europeaan zijn die het doet. Want dat is hier eigenlijk... Uh, Not dan. Niet zoveel. Maar ja, in Nederland dan is het volgens mij ook echt helemaal uit. Ik zie dat ook nooit meer. Nou, dat wou ik eigenlijk aan je vragen. Want ik weet dat het uh, een tijdje geleden... dat was het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Maar dat in de 90s zo. Je, je deed niet anders dan topless zon. Ja, maar nu is het echt... Uh, ja, je ziet het helemaal niet meer. Op een ja, gegeven moment ja, kwam nou, zelfs dan de, dan de, het badpak kwam in één keer weer in. Dan zag je vrouwen met een badpak op het strand... <laughs> nou nee, dat, dat, dat zie je niet veel. Dat zie je toch voornamelijk euh, bikinis. Maar, vind, uh, vind je uh, Australiërs preuts? Nou nee, ik, ik, denk, ik heb niet het idee dat ze echt preuts zijn. Wat wel misschien leuk is om te vertellen is... Ik heb uh, hier ook al eens een, een vriendin uit Nederland op bezoek gehad. En wat haar heel erg opviel was, als het dan al gaat over uh, figuur... Mm -hmm. is dat, je kent ze wel, die huis-aan-huis-krantjes uh, met ondergoedreclame erin. Um, zij vond het nou ook heel leuk om te zien dat uh, de, de modellen die ze daarin kiezen... toch wat meer zeg maar de... Doorsneden uh, figuren hebben. En niet zo het, het typische uh, hele erg slanke, bijvoorbeeld. Nee, want en zijn vrouwen... Ja, want Australische vrouwen zijn volgens mij over het algemeen wat meer Rubens-achtig. Um, nou, schappelijk, Waar ik hier woon, ik woon dichtbij het strand, dan heb ik het idee dat er heel veel gesport wordt om er maag zo uh, slank mogelijk uit te zien. Maar tegelijkertijd zeggen de cijfers dat Australië ergens in de top 5 staat van uh, uh, meest uh, obese uh, uh, landen in de wereld. Dus dat is, maar dat, dat zie ik hier niet zozeer. Dat zal dan misschien meer in de, in de binnenlanden zijn. Ja, want daar zien ze er allemaal uh, op een top uit, natuurlijk, bij het strand. Nou ja, dat, dat valt wel op. Ja. Ik, uh, ik moet zeggen dat mensen er hier heel erg veel aan doen om er, uh, om er goed uit te zien. En, uh, ja. uh, dat, of dat nu ligt aan dat we hier dicht bij het strand zitten, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. Want ja, iedereen gaat natuurlijk uiteindelijk wel een keertje naar het strand en moet toch een keer in de bikini aan, natuurlijk. Ja, ja, ja. Doe je dat dan ook heel veel sporten, voel je je dan ook een beetje gedwongen om, de, nou, om mee te doen? Ja, maar ik, ik sport sowieso al graag. Ik voetbalde in Nederland altijd al en dat heb ik hier ook opgepakt. En dat is dan met name ook omdat het handig is om zo wat meer mensen te leren kennen. En, ja, ja ik, ik woon dichtbij het strand en hier is surfen natuurlijk heel erg groot, dus daar, uh, daar doe ik vrolijk aan mee. Ja. Nou. Niet dat ik er goed in ben, want het is moeilijk, maar <laughs> uh, leuk, leuk om te doen. Het leven ja. speelt zich hier sowieso veel meer buitenaf en dat is natuurlijk ook weer afhankelijk. Maar, uh, ja, dan ga je daar vanzelf in mee. Hé, hey, Sven Geboers, de eerste keer in de uitzending. Hartstikke leuk en uh, ja, ik hoop dat we je vaker mogen bellen. Ja, geen probleem. Ik, uh, ik vind het leuk om mee te doen, dus tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Sven Geboers vanuit Australië. Hij is ingenieur en hij is gespecialiseerd in water. En naast mij uh, aangeschoven een nachtbraker, Frank. Yes. nacht. terug Goeiedag. van vakantie. Ja, back. ik was heel blij met je laatste onderwerp. Over de borsten. Oh, daar hou jij ook van. Ja, dat deed me erg deugd. Oké. Okay. Ik ben meer borstenman dan billenman. Echt? Ja. Oh, ik, even, ik, ik ben uh, billenman. Ja? Ja, echt, maar uh, heel duidelijk. Oh, ik ben wel een vrij duidelijk borsteman. Ik weet soms niet eens, dan, dan hoor ik mannen praten van, ja, die heeft hele grote borsten. Is me niet opgevallen. Kijk je dan naar de ogen eerst. Ja, en, en naar de billen. de billen. Ja. Ja, maar dat, ja, nee, borsten kijk ik echt nooit naar. Maar dan man. moet je misschien nog een keer over billen. Want... Ik vind ik een beetje eng. Van die hele grote borsten vind ik een ja, maar beetje weet je wat het is? intimiderend vind billen. ik dat. Vrouwen hebben alleen borsten. Dat vind ik het zo mooi aan een vrouw. Dat ze ook borsten heeft. Een ja. mannen, jij hebt ook billen. Ja, oké, okay, maar mannen moeten het gewoon uh, hebben van humor. En, en grapjes en zo, ja. Uh... Nee. Hé, hey, waar ga je het over hebben? Ja, van? ik ga het. Uh, ik, nou, wat je zei, ik ben een maand weg geweest. Ik ben uh, vier weken op vakantie geweest naar uh, Azië. En uh, voordat ik wegging had ik het er ook over vroeg vooral tips en zo. Ja. En uh, nu, um, ja, ik heb een soort reisverslag gemaakt met heel veel geluid erbij. En uh, daar ga ik over vertellen. En um, ik ben ook heel erg benieuwd naar de luisteraar. Ja, daar zijn mooie reisverhalen. Jij hebt al een beetje eigenlijk de, de luisteraar warm gemaakt... met mooie reisverhalen van mensen in het buitenland. Ik ben op zoek naar verhalen van mensen hier in Nederland uh, uit het buitenland. Ja, ik heb laatst trouwens mijn meest uh, luie reis ooit gemaakt. En? Ik ben uh, met mijn dochter van drie jaar ben ik samen op vakantie geweest. En uh, dan zit je tussen de bejaarden. En bejaarden die willen elke dag precies hetzelfde. Ja. Die houden van regelmaat. Eten op tijd en zo. Ja, maar kinderen van drie ook. Dus we zijn ochtends, de eerste <laughs> ochtend zijn we in een Pub, zijn we koffie gaan drinken yeah. en ze wilden nergens anders meer naartoe. Ze wilden alleen in die pub koffie drinken. En gingen we een ander restaurantje, gingen we vis eten, ze wilden nergens anders naartoe. Alleen, ik ben één keer, heb een keer geprobeerd om in een ander dorpje iets te gaan eten, wilden ze niet. Ze wilden weer terug naar het. Uh... Dus we hebben de hele vakantie in de Algarve, de hele week in hetzelfde dorpje. Het oh, is dus gewoon echt een week lang precies hetzelfde. Ja, gedaan. Precies hetzelfde strandje, precies hetzelfde koffie, precies hetzelfde lunch. <lacht> en, vond je, hoe vond je dat? Heerlijk. Ja? Heerlijk. Ja, maat, wel ja heerlijk. Leuk. Ik, uh, ik heb niet zoveel nodig. Een beetje zon en, een, en een, een glaasje bier. En je dochter. En je dochter. Dus uh, ja, dat was ook wel eens een keer zalig. Ja, dit dat soort gaat verhalen, jakker, de hele wereld over. En dat je dingen maar moet ontdekken en dat je daar moet zijn geweest en daar. Nee, dat is, ja, is ook te gek. heel te gek. 0800 1121, daar kan je me op bereiken. 0800 1121. Dag. Fijne nacht, Vieromond. Dank je wel. Groetjes.